Tien uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu gaat morgen toch naar de begrafenis van zijn vriend Nelson Mandela. Eerder had hij gezegd dat hij niet zou komen omdat hij niet was uitgenodigd. Hij zou zijn vlucht naar de provincie Oostkaap zelfs hebben geannuleerd. De Zuid-Afrikaanse regering ontkende dat Tutu niet welkom is. Hij is een belangrijk persoon en is daarom zeker uitgenodigd. De regering beloofde een oplossing te zoeken zodat Tutu er toch bij kan zijn. Dat is blijkbaar gelukt want Tutu's woordvoerder zei vanavond dat de aartsbisschop morgen toch bij de begrafenis in Kuno is. In het noordoosten van de VS veroorzaakt een grote sneeuwstorm veel overlast. Op de luchthavens van onder meer Chicago, Washington en New York zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. Het wegverkeer heeft last van gladheid. De storm treft meer dan 100 miljoen Amerikanen. In de omgeving van Boston wordt 15 tot 30 centimeter sneeuw verwacht. Vorige week viel er ook al 15 centimeter. De Amerikaanse minister Kerry is op bezoek in het communistische Vietnam. Hij is daar om de handelsbetrekkingen te verbeteren. Hij wil onder meer een handelsakkoord sluiten met Vietnam en tien andere landen in de regio. Kerry prees de economische hervormingen van de communistische regering, maar drong ook aan op verbetering van de mensenrechten, met name de vrijheid van meningsuiting. Eind jaren 60 diende Kerry als marineofficier in de Vietnamoorlog. Sindsdien is hij er 14 keer geweest, vooral in de jaren 90. Hij probeerde toen de relatie tussen de VS en Vietnam te verbeteren. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 2-1 gewonnen. Eerder op de avond wist hekkensluiter NEC de derde overwinning van het seizoen te behalen door een 4-3 zegen op RODA JC.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 a l Nogmaals, goedenavond. Laten we teruggaan naar Enschede. Twente, go ahead Eagles. Hij zat hè, net voor uh, het nieuws. Ja, ik kon nog net zeggen, erin. En dat was de penalty van Job van der Linden. Toen werd het 2-1. En dus een, uh, weer een spannende wedstrijd, zou je denken. Maar twee minuten later, vrije trap, Tadic. Net buiten het strafschopgebied. En wat groot, hij er geweldig in. In de bovenhoek, in de kruising. En dus staat het 3-1 voor FC Twente. En is Twente op zoek naar meer. Want in balbezit. Uh, balbezit uh, voor Moktar en Gutierrez. Nou, daar komt hij. Ja. No! Nee, hij gaat er niet in. Ik wilde zeggen, wat doet hij dat mooi. Want hij wiep de bal over de keeper heen. Maar Job van der Linden stond nog in de buurt van de paal. En kan de bal van Gutierrez, want dat was de man van het lopje. Nog net uit het doel halen. Een heerlijke avond zo. Laat op de avond in Enschede. Want het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. 63 minuten gespeeld. FC Twente leidt met 3-1 tegen de Go Ahead Eagles.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 Ruben Heijn met Elephants. En die Houtkamp met Twente Goa Eagles. Ja, mijn weekend kon al niet meer stuk. Maar vanavond ook nog een hele leuke wedstrijd uh, daarbij. Want uh, ik moet zeggen, ook alle complimenten aan go Ahead Eagles. Blijven voetballen, proberen te voetballen. En nu een hoekschop vanaf de rechterkant van de linde. Goeie hoekschop. Bal voor Doel wordt met moeite weggekomen uit de doelmond door FC Twente. 3-1 de stand in het voordeel van de Tuckers. En dan gaan ze weer met Castanjos. Castanjos die net een bijna niet de pissen kans kreeg en nu een slechte paas geeft. De bal wordt onderschept door Antonia. Die bij corners en zo achterin gaat staan. Maar dat is altijd levensgevaarlijk. Want het is een echte spits. Een spits. Die uh, niet kan verdedigen. Nu dan met heel veel moeite de bal wel naar voren krijgt. Maar die wordt meteen opgevangen door FC Twente. 67,5 minuut gespeeld. Het publiek heeft het uh, natuurlijk uitstekend naar de zin. 30.000 man in, het, uh, in de goalsvesten hier in Enschede. Met balbezit voor Schilder. Schilder naar buiten naar Moktar. Uh, ver, uh, versterking hoor voor FC Twente. Speelt uitstekend aan die linkerkant. Net uh, zijn actie... Bouw kwam voor het doel. En ging tussen de benen door van Castanjos. Die op de doellijn stond. En de keeper was al gepasseerd. Rome. Dus dat had 4-1 moeten zijn. Nu is het nog een beetje een wedstrijd. Want als uh, Go Ahead weet te scoren. Dan hebben we... Uh, nog maar één doelpuntverschil, maar zover is het nog lang niet. Uh, assistent Alfred Scheuder aan de kant. staat nog altijd de uh, gebaren op aanwijzing van Michel Jansen. Geeft de bal of uh, wordt de bal gegeven aan Mokhtar. Die raakt hem nu dan wel kwijt aan Overgoor. En kan go ahead in de avond gaan. Overgoor probeert het, maar wordt even aangetikt. En krijgt uh, een vrije trap mee. Gezien door Schetzer de Liesveld. Die geen moeilijke wedstrijd heeft. Twee gele kaarten gegeven, allebei. Uh, terecht eentje bij de penalty aan de ene kant en een bij een vrije trap, Waar Tadic daarna uitscoorde aan de andere kant, dus dat waren twee terechte gele kaarten als go ahead in de aanval gaat met Valkenburg. Valkenburg bal naar buiten, maar een misverstandje met Houtkoop die de bal over de zijlijn laat gaan, mag FC Twente gaan gooien. Ja, ik zei het al, leuke wedstrijd. Het publiek heeft niet voor niets een kaartje gekocht... en met zijn 30.000 de tribunes bevolkt hier. Want na 68,5 minuut spelen hebben we al vier doelpunten gezien. Drie voor FC Twente en één voor Go Ahead. Ado Den Haag tegen RKC eindigde in 1-2. Allebei de goals van RKC kwamen van Kenny Andersen. Jan Roels vroeg hem dan ook hoe hij de overwinning van zijn ploeg ziet... Allereerst is hij denk ik heel erg belangrijk voor ons. Uh, ook omdat uh, toen we terugkwamen in de kleedkamer worden dat uh, NEC ook heeft gewonnen. Dus uh, nu komt alles gewoon nog een stukje dichterbij. En uh, ja, we wisten dat we al aan een goede reeks bezig waren. En uh, ja, die hebben we uit bij Haardwit Den Haag uh, goed doorgezet. En jij stond twee keer op de goede plek? Ja, dat klopt. Uh, ik mocht uh, gelukkig vandaag weer in de basis starten. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat ik twee keer uh, goed op de juiste plek stond en uh, goed afronden. Beschrijf het doelpunt is. Nou, de allereerste, er was uh, aan de rechterkwamkant uh, Mitch Pauw door. Uh, hij gaf de voorzet en ik geloof dat hij door hun linksback nog even werd aangeraakt. Bakker. Ja, door Bakker. En uh, ja, het was eigenlijk een beetje een dode bal. En uh, ja, ik wist hem gelukkig nog uh, genoeg snelheid mee te geven om hem uh, richting de verhoek te koppen. Een tweede goal was subliem uitgespeeld. De ruimte was er, aardoe moest komen, maar perfect gedaan. Ja, klopt. We, we hadden in de rust eigenlijk al besproken van... Uh, ja, probeer het gewoon dicht te houden. En onze ruimtes uh, gaan uh, naarmate de tweede helft voor het uh, komen. De loerde je een beetje op. Ja, we hadden er eigenlijk wel, uh, wel rekening mee gehouden. En ja, als je het dan uh, op deze manier uitspeelt, is het natuurlijk uh, prachtig. Prima overwinning, hè? Ja, ja. ja, meer kan ik er niet van maken, Vind nee. je het verdiend? Nou ja, ik denk dat we met een bepaald strijdplan hierheen kwamen. En uh, ik denk dat we het perfect hebben uitgevoerd en... Uh, ja, of het verdiend is, uh, ik denk als je uiteindelijk de drie punten mee na is, neemt dat het verdiend is. Kenny Anderson van RKC, hij scoorde twee keer voor de Waalwijkers die dus met 2-1 wonnen in Den Haag. Uh, u hoorde meer in gesprek met Jan Roels. En die ging vervolgens naar Maurice Stijn, de trainer van ADO, en die zei: dit soort avonden kan je niet te veel hebben als trainer. Uh, Maurice. Maurice, dit zijn van die avonden die wil je niet te veel hebben als trainer. Nee, dat lijkt me duidelijk. En uh, zeker gezien het wedstrijdbeeld uh, verlies hoort bij het voetballen. Maar als je in de eerste helft denk ik zes opgelegde kansen voor een leeg doel. En ik, ik, ik weet het allemaal niet, niet verschilverd en zelf tegen één uitval aanloopt, dat is de kracht van RKC ook. En uh, ja, dan is dat een hele zure avond. Maar voetballend staat dat ook wel snor in die eerste helft? Ja, dat was ook uh, het plan wat we van tevoren bedacht hadden. De, de, de zijkanten benutten, opkomende backs in die ruimte laten komen. De vrije rol van Gert, dat ging eigenlijk prima. Alleen uh, je moet wel uh, je man volgen bij, bij een counter. En je moet zelf natuurlijk gewoon een doelpunt maken. Ja. Minimaal denk ik twee. Neem maar dat je spitsen kwalijk. Nou ja, kwalijk. De Kamer van Duin en Get zijn de mannen die bij ons voor de doelpunten zorgen. Dus ze doen het niet expres door die ballen niet te maken. Maar ja, de, de echte scherpte die, die, ja, die ontbrak wel eens. En ze hadden natuurlijk ook een geweldige keeper. Dan komt de druk erop in de tweede helft. Dan krijg je die penalty tegen. Wordt dan gestopt door Coutinho. Dan denk je, nou, nu kan het toch wel eens gaan omslaan. Maar dat gebeurt dan niet. Nee, uh, het, het spel uh, wat we de eerste helft konden spelen, dat, uh, de tweede helft, uh, was dat, uh, ja, kregen we dat niet voor elkaar. Terwijl de het opdracht hetzelfde was. Ik denk ook dat we wat onrustig waren. Je bent dan toch tegen de klok aan het voetballen. Terwijl je toch uh, ja, moet blijven zoeken naar de opening. Iets te, ver, of iets te, te vroeg de lange bal spelen. Nou, ze, hadden, ze hadden wel wat kopkracht achterin. En, uh, ja, de, de, dat, dat hebben we de tweede helft niet goed gedaan. Duur puntverlies. Ja, heel duur. En, uh, je, had, je had gewoon uh, ja, een aantal stappen op de ranglijst kunnen maken. En, uh, ja, van de hele rommelige uh, eerste seizoenhelft... Had je, had je op een goede manier afscheid kunnen nemen met 20 punten. En uh, dat, dat laat je na. Dat zei Maurice Stijn, de trainer van ADO Den Haag. Zijn collega van RKC, Erwin Koeman, begon vleugellammende wedstrijd. Zonder kastelen en schet. En Koeman bedacht erom een plan met één spits. En dat pakte goed uit. Nou ja, ik heb wel een diploma gehaald. Dus ik heb toch een beetje verstand van, uh, van voetbal. Ja, nou ja, okay. We hebben inderdaad met een versterkt middenveld gespeeld. En ik denk dat dat uh, gezien onze mogelijkheden gewoon een goede keuze was. Uh, dat bleek ook in de wedstrijd. Uh, natuurlijk had Den Haag uh, meer de bal. Maar we waren toch uh, gevaarlijk bij uitval. En uh, waar we konden voetballen deden we dat. Uh, dus, uh, en we komen natuurlijk uh, mooi op uh, 0-1 wat, uh, wat heel belangrijk was. En ADO die, uh, ja, die bleef uh, beuken. Uh, ik vind niet dat ze echt uitgespeelde kansen gecreëerd hebben. Maar ze hebben wel heel veel toch wel een aantal mogelijkheden. gehad. Uit, zeker in de eerste helft? Ja, uit corners, uit uh, vrije trappen. En ze hebben natuurlijk een enorme uh, luchtmacht. Ja, en zeker uh, de corners waren levensgevaarlijk voor ons. En uh, gelukkig viel de bal toch wel uh, altijd aan de goede kant. En uh, tot twee minuten voor tijd. Uh, dus uh, ja, ik moet eerlijk zeggen. We, we hadden vandaag een enorm strijdbaar team. En uh, ja, dat je hier drie punten pakt, uh, dat is geweldig. Je zegt vandaag hadden we een strijdbaar team. Uh, uh, heb je ze moeten prikkelen dan? Nou, Vandaag heb ik die wedstrijd gezien. Dus vorige week zijn we met name in de tweede helft ook, ook heel strijdbaar geweest. Maar ik wil alleen maar aangeven dat we vandaag uh, ja, tegen Den Haag gewoon uh, tot het einde hebben geknokt. Uh, met onze mogelijkheden en uh, dat is een compliment waard. Nu ga je als trainer kijken hoe je hier hebt gespeeld in een uitwedstrijd. Uh, zonder die vleugelspitsen. Is dat, begint het dan een alternatief te worden zo'n concept? Nou ja, in principe spelen we met vlegelspitsen. Dat hebben we tot nu toe altijd gedaan. Alleen... Ja, maar dat bedoel ik. Ja, dus uh, we zullen deze wedstrijd rustig analyseren. En, uh, maar oké, okay, uh, wij zijn een ploeg die, uh, die het eerst, eerst moet hebben van, van een goede organisatie, structuur. Want dat hebben die spelers nodig. Als we dat uh, niet hebben, ja, dan loopt alles door elkaar heen. En we hebben geen leidinggevende jongens die met hun mond uh, andere spelers op hun plaats zetten. Dat bleek ook vlak voor, uh, voor tijd toen ze uh, de 2-1 maakten. We hebben wat paniek. Ja, nou ja, dan waren we even het overzicht kwijt. En dan, ja, dan lopen we een beetje in het rond. En dan zien we niet uh, dat, uh, dat we onze man uh, loslaten. Uh, dus, uh, maar oké, okay, dit blijkt wel dat we ook zo kunnen spelen. Dus dat is alleen maar goed. Qua punten enorm belangrijk voor jullie, hè? Nou ja, dit zijn punten die uh, in een uitwedstrijd kijk, uh, enorm uh, goud waard zijn voor ons. We winnen niet zoveel uitwedstrijden. Maar oké, okay, de laatste vier wedstrijden zijn we redelijk stabiel. De twee gewonnen, twee gelijk. Dus dat is prima. We winnen niet zoveel uitwedstrijd, dit was de eerste van dit seizoen. Hij won met zijn kloeg LKC met 2-1 uit bij ADO Den Haag. Twente staat met 3-1 voor tegen de Gohead Eagles. Andy. Ja, en Twente speelt uitstekend voetbal hoor. Bij Vlagen echt smullen van de aanvallen. En als Tadic het op zijn heupen heeft, wat is het toch een geweldige voetballer. Een van de betere, zoals nu ook, wat een bewegingen van de Servier. En een van de beste voetballers op dit moment op de Nederlandse velden. Dusan Tadic. En vanavond ook weer een hele goede wedstrijd spelend. Met die prachtige vrije trap waarmee hij de 3-1 scoorde voor FC Twente met nog een kwartier te gaan. En Go Ahead probeert het allemaal wel, maar komt echt niet onder de druk vandaan van een af en toe ontketend FC Twente. Nu met Castanjos, de bal naar Tadic. Tadic gebied binnen, Tadic alleen op de keeper over, Tadic in het zijnet. Nou, het was ook een moeilijke hoek hoor. Aan de linkerkant van het doel kwam hij uit en Room maakte die hoek ook nog heel klein. En toen moest hij heel hard schieten met links Tadic. Dusan Tadic schoot in het zijnet en dat was bijna 4. Voor FC Twente en dan zitten we zo tegen de winterstop aan. En dan kun je toch wel een beetje terug gaan kijken. En dan zie je dat FC Twente. Men verwachtte er niet al te veel van over het algemeen in Nederland. Maar FC Twente heeft een uitstekend gebalanceerd team en kan heel gevaarlijk worden voor de titel. Want staan niet voor niets als ze vanavond winnen. En dan ga ik toch nu wel een klein beetje vanuit in punten gelijk met Vitesse. De bal bezit voor FC Twente. Is het uh, achterin eventjes rondspelen. Krijgt uh, uh, Bengtson de bal. En Bieland terug naar keeper Marsman. En dan gaat de bal naar de rechterkant weer. Naar uh, Bieland Bieland de aanvoerder, heeft de bal weer breed gegeven. En dan gaat het weer naar voren. Via uh, Bieland die de bal terug heeft gekregen. Bal naar voren naar Castaños. Die eventjes een uh, kwartiertje niet meer in beeld is geweest. Maar toch een uitstekende wedstrijd speelt. Bal naar Moktar. Naar de linkerkant. Maar die kan de bal niet krijgen. Omdat er goed verdedigd wordt door Doker Schmid. Een achterbal. Oftewel een doeltrap voor Eloy Room. We zitten in de 78ste minuut van de wedstrijd. FC Twente Go Eagles. Stand 3-1. En home van de Fine Young Cannibals. We gaan naar Twente go, Eagles. Andy. Ja, met flaren is het zo. Heerlijk voetbal wat FC Twente laat zien. Maar het is een wonder dat er nog geen 4-1 staat. Zojuist ook weer een enorme kans weer voor Tadic. Die de mooiste beweging had. Maar de allerlaatste beweging was net niet goed genoeg om keeper Room te verschalken. En dus blijft er nog een klein beetje een wedstrijd. 3-1 voor Twente. Met balbezit voor Dokusmiet. Smit. Probeert de bal voor het doel te geven, maar dat lukt niet. Staat een wissel klaar bij go Ahead Eagles. Want Joey Godet gaat komen als Mokhtar de bal bijna kwijtraakt. Maar weer komt de bal weer Tadic. Tadic naar Castanjos. Castanjos nu aan de linkerkant uitgeweken. Tadic loopt door. En aan de rechterkant komen ook wat mensen mee. Maar Castanjos wacht even op steun van Mokhtar. Mokhtar krijgt de bal. Mokhtar halverwege de helft van uh, Go Ahead speelt de bal terug. Ja, het publiek is zo verwend dat als je een bal teruggeeft, dan uh, zijn ze al niet meer tevreden. Als uh, Bieland uh, de bal heeft. En Bengtson aan de rechterkant. Uh, slechte inspeelpaas. En dan kan er overgenomen worden door Go Ahead. Go Ahead via Doken Schmid. Bal terug op uh, Eloy Room. Ja, we hebben zo 82 minuten gespeeld. En mocht Go Ahead nog iets willen vanavond. Dan zal het snel moeten gebeuren. En Joey Godet staat nu klaar. En ook Lars Lamboy. Dus een dubbele wissel zo dadelijk bij Foukeboy. Maar eerst nog even kijken of de aanval van FC Twente het oplevert. Zo, wat een mooi hakje. Net niet bij Moktar. Maar goed, het blijft een uh, feestje om naar te kijken. Dit FC 20 ...vanavond met uh, Tadic die de bal nog even naar voren geeft. En een uh, driehoekje, een heel aardig driehoekje weer met uh, Corona die ingevallen is. En uh, Tadic, weer even een man in het hol uh, oh, met een bal zegt naar Corona. Het is allemaal bij de zijlijn, maar het is zo smullen op voetbalgebied wat Tadic af en toe laat zien. Corona ingevallen voor uh, uh, Egan. Heeft ook zijn plekje daar aan de linkerkant gevonden. En dan krijgen we de dubbele wissel. Nog, nog 7,5 minuten in deze wedstrijd. Plus extra tijd. En FC Twente met af en toe fluweelvoetbal staat voor. Met 3-1 tegen go ahead. In de heren-divisie bij de volleybalvrouwen won Sliederrecht Sport vanavond het competitieduel met VZ Snake. Met 3-0. 25-15, 25-16 en 25-13. Vrij makkelijk dus. En dat vond ook de coach van Sliederrecht, Appie Krijnsen. Ja, wij zitten in een hele goede periode. En dit is misschien een wedstrijd uh, die helemaal in de flow is gespeeld. Want uh, in het begin ging het nog een beetje moeizaam, maar vanaf tien punten in de eerste set uh, werd er bijna een walk-over. En uh, ik, ik heb mijn team eigenlijk maar heel weinig foutjes zien maken in de eerste set. Drie, vier achter elkaar, daar heb ik een time-out opgepakt. Ik zeg, dat was de afspraak niet, we zouden dit doen en dat doen en dat doen, dat doe je drie keer niet. En vanaf dat moment zijn we heel erg scherp geworden. En uh, hebben wij uh, ja, wel de hele wedstrijd gedomineerd. In elke set was er een fase dat jullie een punt of tien op rij pakten. Uh, hoe kan dat? Is dat puur kwaliteit? Is dat mentaal bij hen? Wat, wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, dat, dat is ook wel onze kwaliteit. Ik vind dat wij uh, vanaf de seizoenstart uh, beter en beter zijn gaan spelen. Met als bijkomende uh, zaak dat eigenlijk bij ons iedereen het veld op kan. Je zag ook dat de basis bij, uh, bij Sneuk wat smaller is. Maar ik kan echt met uh, 12 mensen... Nou, niet helemaal, want Pamela Domslaar is nog geblesseerd. Maar ik kan met 11 mensen het, uh, het veld op. En ik heb elke wedstrijd een andere startende zestal. Dus dat is een luxe. En uh, die luxe gebruik ik van... Uh, ja, vanaf het moment dat we echt samen beter zijn gaan spelen... maak ik daar gebruik van. En uh, ik, ik vind dat we dit door moeten trekken. Want op het einde als de prijzen verdeeld worden... en in de Cup. Als ik wissels moet toepassen, dan heb ik uh, de mogelijkheid om het te doen. En heel vaak zijn wissels ja, het signaal van er komt er minder in. Maar bij mij is dat absoluut niet meer het geval. Jullie hebben de minste verliespunten in de competitie. De Supercup al gewonnen. Doen nog mee in de beker en in Europa. Wat zijn jullie doelen voor de rest van dit seizoen? Nou, We hebben eerst uh, morgen nog een wedstrijd te spelen. Daar ga ik vanuit dat dat moet uh, lukken. Dat uh, is niet de, de sterkste tegenstander. Tegen Dynamo? Dan moeten we tegen Dynamo. Maar dan komt uh, de return aan uh, tegen Athene, in Athene. En um, die zou ook moeten kunnen, want we hebben hier netjes gewonnen met uh, 3-0. Maar de omstandigheden daar zijn wat feller. Uh, uh, het Griekse publiek is uh, nog iets uh, roeriger uh, dan uh, het Nederlandse publiek. Dus het kan dan wel een heksenketal worden. Maar als we daar gewoon netjes taakgericht spelen en hard werken, dan zou dat moeten lukken. En nou, dan komen we in, uh, in Europese zin uh, waarschijnlijk uh, Geudeleu. Tegen. Dat is een ploeg uit uh, Hongarije, vlak bij uh, sorry, bij Budapest. En uh, dat zou ook nog moeten kunnen, als ik het goed inschat. Ik heb daar nog geen filmbeelden van gezien. Maar dan komen we tegen een Rus en dan wordt het andere koek, denk ik. En, uh, dus wij proberen zo ver mogelijk te komen in de Europa Cup. Maar uh, het winnen van de beker en zeker het landskampioenschap is absoluut uh, ja, prioriteit. Jullie wonnen hier van de nummer drie uh, van de competitie. Dan is dat verschil toch wel heel groot. Hè? Kan ik het zeggen dat Alterno en Sliedrecht het gaan uitmaken dit seizoen? Wie de prijzen gaat winnen? Ik denk dat wij twee het gaan uitmaken. Uh, absoluut. Um, Sliedrecht heeft denk ik net iets breder team. Misschien wel net het beste team. Maar er staan een paar uh, klasbakken bij uh, Alterno. Waaronder Celeste Plak. En uh, Monique Jansen speelt er heel erg goed. Dus uh, dat worden spannende potjes. Maar ik denk dat wij twee inderdaad net wel boven de rest uitsteken.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 ZANG It takes two van Marvin Gaye en Kim Weston. De laatste minuten van uh, Twente tegen de Eagles. Andy. Ja, nog uh, één minuut plus extra speeltijd. 3-1 de stand. En, uh... Als zo dadelijk scheidsrechter Liesveld gaat afsluiten. Dan gaan heel wat mensen tevreden thuis een gluwaantje of in de, in de kroeg uh, wat drinken. Want ze hebben genoten van een goede wedstrijd. En ik denk dat zelfs de mensen van de Eagles uh, tevreden zullen zijn. Want Go Ahead blijft gewoon goed voetballen. 3-1 is natuurlijk geen schande. En je hebt van die avond. En dan kom je gewoon een tegenstander tegen die beter is, die in vorm is. En dat is FC Twente. Nu balbezit voor Schilder die uh, naar voren gaat. En de bal aan de linker heeft en probeert langs te gaan. Maar goed opgevangen wordt door Bart Vriend. En die laat de bal over de achterlijn gaan. Mag Room die drie keer moest vissen via Gutierrez, Castaños en Tadic. Met name die van Tadic was een beauty. Een vrije trap van een meter of twintig. Keihard in de bovenhoek. En Van der Linden kon meteen wat terug doen voor Goed Eagles via een benutte penalty. Maar dat was niet genoeg. 3-1 dus de stand. Balbezit en... We hoorde even niet hoeveel minuten we erbij krijgen. Nou, twee minuten krijgen we erbij. Dat is meer dan genoeg voor deze wedstrijd. Misschien nog een kers op de taart. Nee, hij raakt de bal kwijt. En hij is Luka Djordovic. Die ingevallen is bij FC Twente voor Mokhtar. Die weer een goede wedstrijd speelde aan de linkerkant. Kijken of Go Ahead nog iets kan doen met Joey Godet. Die de bal heeft aan de rechtervoet. Brengt hem naar de andere kant. Naar een andere invaller. Naar Omar Kavak. Kavak zoekt de achterlijn op. Moet de voorzet komen? Komt de voorzet. En die wordt half weggewerkt. Wat heet weggewerkt? Er wordt over zijn eigen achterlijn gespeeld door uh, Bieland En dan mag uh, Go Ahead nog een hoekschop nemen. Ik uh, gun ze eigenlijk nog wel een doelpuntje. De 3-2 voor uh, Go Ahead. Want dat uh, zou de terugreis nog iets, uh, ietsje aangenamer maken. Natuurlijk niet aangenaam als je verliest. Maar toch uh, de hoekschop van Job van der Linden. De aanvoerder. Goeie voetballer. Mooie bal. Oh, die wordt helemaal gemist door Joey Rodé. Die had me een schot in gedachten. Nou, dat hij dacht die bal die gaat door het uh, doel heen. Maar ja, dan moet je wel de bal raken. Dat deed hij niet. Hij raakte wel... Zijn tegenstander, Rosales, die ligt nu uh, op de grond. Of is het niet Rosales? In ieder geval raakte hij nogal fors zijn tegenstander. Nee, het is de invaller, Jesus Corona. In deze tijd natuurlijk een uh, belangrijke man bij FC Twente. Jesus Corona, die uh, ingevallen is voor Egan. Dan hebben we alle papieren beslommeringen ook wat dat betreft gehad. De wissels. En hij loopt weer, de kleine man. En uh, dan kan de keeper van Go Ahead de bal weer in het spel gaan brengen. Doet dat Eloy Room naar voren. Uh, uh, wat zeg ik Room? Dat was natuurlijk de keeper Marsman van FC Twente. Die de bal naar voren bracht. En hem nu weer terugkrijgt. Hij mag hem niet te pakken want het is een terugspeelbal. En wordt dan opgejaagd door drie man. En met heel veel moeite schiet Marsman vorig jaar de speler bij Go Ahead de bal naar voren. En dan zegt Liesveld: het is mooi geweest voor vanavond. Publiek. Een... Jouw staande ovatie. In ieder geval een flink applaus voor het team van FC Twente. Want ze hebben heel goed gevoetbald vanavond. En winnen volkomen verdiend met 3-1 van Go Ahead Eagles. Langs de lijn. Rotterdam 1-0. Arjen de Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. Manchester City blijft dit seizoen in de Engelse Premier League niet te kloppen voor eigen publiek. De Citizens versloegen koploper Arsenal met minuut 6-3 en dat was al de achtste thuiszege op een rij in de competitie. City-trainer Pellegrini was uiteraard dik tevreden over de prestatie van zijn ploeg. Today we score six goal against the best team of the Premier League because they are the top of the table. The best defense of the Premier League, also because they had just scored 11 goals. I, I think I conceded 11 goals, and uh, we scored six. And I, I think that we missed at least four or five clear goals more. Arsenal heeft de beste ploeg in de Premier League... met bovendien de sterkste verdediging, maar wij scoorden zes keer... en het hadden er ook zomaar vier of vijf meer kunnen zijn... al dus Pellegrini. Chelsea profiteerde optimaal van de nederlaag van Arsenal. De ploeg van manager Mourinho versloeg Crystal Palace met 2-1... en naderde Arsenal tot op twee punten. Everton won met 4-1 van Fulham... waardoor Fulham, de ploeg van manager René Meulensteen... met 13 punten op de een na laatste plaats in de Premier League staat. Een zware klus voor Meurssteen om zijn ploeg te behoeden voor degradatie. You know that that second goal really um killed us um you know on top of that quite quickly the third goal. Um which is a shame really because I think we really showed some really good stuff in the second half. We lose again I think. You know, if you look at it they are avoidable and uh, we need to keep working hard to uh, to put that right. We speelden goed in de, eerste en de, in de tweede helft, maar na die 2-1 en de 3-1 was het verloren voor ons. En dit soort nederlagen zijn onnodig. We blijven hard werken, om dat te voorkomen, al dus Meunensteen. Newcastle United liet de kans liggen om bovenin aan te haken. De ploeg van doelman Tim Krul en Anita kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Southampton. En u miste nog de uitslag van Hull City tegen Stoke City. Daar werd niet gescoord. 0-0 dus. Stand dan kop na 16 ronden voor de koplopers: Arsenal 35 punten, Chelsea 33, Manchester City 32 en Everton is vierde met 31. Bayern München is nog altijd ongeslagen dit seizoen in de Bundesliga. De regerend kampioen won voor eigen publiek ook van HSV, de club van trainer Bert van Marwijk, die aanvoerde Rafael van der Vaart die terugkeerde in de basis. Het werd 3-1 voor de ploeg van Guardiola. Ondanks de Nederlaag zag van Marwijk wel lichtpuntjes. In de tweede helft zijn we goed aangevangen. We hebben meerdere mogelijkheden gehad om hier een punt te halen. Daar moet men dat ook doen. In de tweede helft hadden we verschillende kansen op de gelijkmaken, maar dan moet je ze ook wel maken. Al dus van Marwijk. Borussia Dortmund niet weer punten liggen, want de ploeg van trainer Jurgen Klopp kwam tegen Hoffenheim niet verder dan 2-2. En ook Borussia Mönchengladbach won niet. Het werd tegen Mainz een bloedeloze 0-0. Maaier Leverkusen, de nummer 2 op de ranglijst, speelt morgen nog tegen Eindracht Frankvoort. Trainer Gert-Jan Verbeek verspeelde met Nuremberg op dramatische wijze opnieuw punten. Voor de 16e competitiewedstrijd op een rij kwam de ploeg niet tot winst, doordat het bij Hannover een riante 3-0 voorsprong weggaf. Het werd uiteindelijk 3-3. Toch blijft Verbeek geloven in de eerste overwinning. We hebben nog de chance gehad op 4-2. Dat hebben we niet gemacht. En dan in de uh, allerletste minuten van het spiel... in de extra tijd... dan is het enthouschend... dat we dan nog 3-3 spelen. Unglücklich. Maar toch veel goede Szenen gezien. En wenn we zo so blijven spelen... en glauben in, in de eerste overwinning... Dan werd er schoen maar van. Daar ben ik van overtuigd. We hadden nog de kans op 4-2. En dan is het zuur dat het 3-3 valt in blessuretijd. Ongelukkig, maar als we zo blijven spelen. dan komt die eerste overwinning vanzelf. Daar ben ik van overtuigd. Al dus Verbeek. Nuremberg liep wel een puntje uit op Hekkersluiter Eindracht. Braunschweig, dat kansloos met 4-1 verloor bij Augsburg. Wolfsburg-Stuttgart werd uiteindelijk 3-1. Aan kop gaat Bayern München, 44 uit 16. Bayern Leverkusen is tweede, 37, maar dan uit 15. Speelt dus nog morgen Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach... hebben 32 punten uit 16 wedstrijden... en staan dus 12 punten achter op Bayern München. Na het duel met HSV stapt Bayern München op het vlieg vliegtuig richting Marokko voor het WK voor clubteams. Daar moet Bayern het in de halve finale opnemen tegen de Aziatische kampioen Guangzhou uit China. De andere halve finale in Marokko gaat tussen Atletico Mineiro uit Brazilië en de winnaar van het duel tussen Raya Casablanca uit Marokko en Monterrey uit Mexico. Dan Spanje, daar heeft Barcelona in, op eigen veld... een zwaar bevocht 2-1-overwinning geboekt op Villarreal. De ploeg van trainer Martinho bedankte de zegen... aan uh, twee doelpunten van Neymar. De 21-jarige Braziliaan moest vlak voor tijd... wel zijn vijfde gele kaart van het seizoen incasseren... waardoor hij geschorst is voor het duel van volgende week met Getafe. Real Madrid pakte met 10 man, een punt bij Ocesuna. De Waarderilenen stonden in Pamplona na 40 minuten met 2-0 achter. Ze raakten op slag van rust bovendien Sergio Ramos kwijt. Met rood na een gestoot. Dat was zijn tweede gele. Dankzij treffers van Isco en Pepe knokte Real uh, zich toch nog naar een gelijkspel. En ook Ocesuna eindigde wel met 10 man. Want er was nog groot voor Francisco Silva. Rayo Vallecano tegen Granada eindigde in 0-2. Uh, aan kop gaat Barcelona, 43 uit 16. Uh, Atletico heeft er 40, maar dan uit 15. En Real Madrid 38 uit 16, Vijf punten achter dus op Barcelona. En Atletico speelt morgen thuis tegen Valencia... en kan dus op gelijke hoogte komen met Barcelona. Dan de Serie A, één wedstrijd Catania tegen Verona. Dat is een tussenstand 0-0. Nou, die zou zo langzamerhand afgelopen moeten zijn... want die is om kwart voor negen begonnen. Uh, aan kop Juventus 40 uit 15 vervolgd door AS Roma 37. En Napoli met 32 ook uit 15 duels allemaal. Dan een paar wedstrijden in de Belgische eerste klasse. Cercle brugge Bergen 2-1. KV mechelen Waasland beveren 0-0. Lokeren-Kortrijk 0-0. En Leuven-Oostende 1-2. Standaar gaat een kop na 18 ronden met 41 punten. Gevolgd door Club Brugge met 39. En Anderlecht met 37. En die top 3 komt morgen in actie. En dan gaan we verder met uh, Vitesse. Dat verdedigt morgen zijn koppositie in de eredivisie. In Arnhem is nakte de tegenstander. Bij Vitesse vallen dit seizoen alle puzzelstukjes in elkaar. De huurlingen van Chelsea en de Arnhemse jongens... zijn door trainer Peter Bos tot een collectief gesmeed. Een van de uitblinkers is Davy Prupper. Na twee verloren jaren is hij eindelijk de steunpilaar... waar menigheen hem al voor hield. Prupper blijft bescheiden... en legt de verantwoording voor zijn stormachtige ontwikkeling bij anderen neer. Door het team, door uh, hoe we spelen, denk ik... En, uh... Um, ja, we zetten zo hoog druk en ja, dat ligt me kennelijk zo goed dat, uh, ja, dat ik daar heel goed in, in naar voren kom. Ja. En, uh, um, ja, ik denk dat dat een van de grote redenen is. Ja. Ja, dan zal ik nog eens wat noemen? Vertrouwen? Ja. Vertrouwen van de trainer? Vertrouwen van de trainer zeker. Dat uh, heb ik ook even gemist. Ja. Ja. Ja. Ja. Je hebt gezegd van uh, de afgelopen twee jaar, ja, dat was voor mij bijna een hel. Blessures en geen vertrouwen van de trainer. Was dat ja. zo? Ja, nee, ik heb zeker momenten gehad dat ik even dacht van, uh, nee, dat gaat, uh, gaat hem niet meer worden. Maar um, ja, geblesseerd twee keer net naar de wind stop uh, is niet echt een fijn moment, nee. En, ja, dat zijn eigenlijk net de momenten dat je weer kan laten zien dat je uh, ja, of erbij moet uh, of in de basis moet staan. Maar ja, de, die mogelijkheid heb ik dan niet gekregen, nee. En, ja, dan uh, is het heel moeilijk om nog uh, weer mee te doen. Ja. ja, maar werkt het ook zo dat je ook af en toe geluk moet hebben... dat je op het juiste moment de juiste trainer moet tegenkomen? Dat denk ik zeker, ja. Op het juiste moment de juiste trainer. En uh, op het juiste moment ook kunnen uh, ja, pieken. Ja. Hoe is dat tussen jou en Bos? Um, ja, op, gewoon goed. Ja, niet dat we uit eten gaan of dat soort <lacht> dingen. Maar uh, ja, op het veld... Uh, ja gaat heel goed, ja. ja, hij is heel lovend over je. Ja. Premier League niveau, zegt hij. Ja, ik heb het gelezen, maar vooral het loopvermogen was het <laughs> <laughs> Dus ja, als dat het enige is, <laughs> dan, dan kom ik er ook niet mee. Maar, ja, het zijn hele mooie woorden, ja. ja. Vitesse, je hebt het, hè? je hebt het veel over het team. Wordt dit het jaar van Vitesse? Gaan jullie kampioen worden? Ik hoop het, maar <laughs> het duurt nog heel lang, ja. Nee, uh, ja, het wordt al veel, veel uh, aangehaald, ja, of we kampioen worden of niet, maar... Uh, maar goed, dit, we zijn ja. bij halverwege, ja. En uh, nou, je staat waar je staat, je staat daar ja. niet voor niks. Nee, dat, je hebt uh, van Ajax gewonnen, je hebt van PSV gewonnen. Ja. ja van dat, Twente gewonnen. Dat is ook zo, ja. Nee, daarom, we, we staan gewoon uh, heel goed en... Um, het... Durf je al te zeggen, wij gaan voor het kampioenschap, wij willen kampioen worden? Ja, het, het, het is wel wat dat je in je hoofd zit, ja, maar het, of het lukt... En... Um, ja, natuurlijk nee, zit het in je hoofd en dat is ook wat wij hopen en hopen te bereiken, maar ik denk niet dat we dat, uh, ja, ik denk dat we beter voelen door het niet uit te spreken. Ja, is dat ja. makkelijker om die druk niet volledig op je schouders te nemen? Um, ja, en ook, ja, ja, misschien van buitenaf word je dan uh, onder druk gezet, ja. Hoe is het voor jou om als Arnhems ventje hier uh, dit nu te mogen laten zien, allemaal? Als Arnhems ventje, ja. Nee, ja, ik, ik speel hier al heel lang ja, vanaf, de, vanaf de D1. Dus, uh, ja, het is mooi, ik zie, ik zie wat hier allemaal gebeurt. En, ja, dat is al een uh, ja, um, zo groot verschil. Maar t, uh, toen ik hier begon, was het daar achter. Uh, ja, mochten we hopen als we warm en douches hadden. Ja, <laughs> Nee, nu is alles zo goed geregeld, ja. Dat is hartstikke mooi. Ja, ja en nu komen de mensen uit, uit, uit van ver, uit Rusland, met veel geld. Ja. Er komen spelers uit Londen, uit alle delen van de wereld. Ja, hoe is dat? Ja, tuurlijk was dat uh, wennen. Wennen zeker. Ja, het is nu alweer vier Is het ook jaar bedreigend voor, voor jezelf? Ik bedoel, veel ja, spelers. Uh, bedoel, het lijkt wel ja. van, er kan zo weer een blik opengetrokken worden... en er komt weer van alles ja, aan. Ja, op dit moment voel ik me zeker niet bedreigd, Maar dit, vorig jaar en het jaar daarvoor, tuurlijk. Ja. Dan gaat het niet lekker en dan... Weet je dat er veel spelers komen en dan, dan is het moeilijk. Ja. Maar, uh, ja, op dit moment heb ik daar geen moeite mee. Ja. Complimenten, we hebben het er al over gehad. Nou, het grootste compliment heb je misschien wel gekregen van de bronscoach, die je dan, uh, erbij haalt. Ja. Hoe was dat? Ja, hartstikke mooi, natuurlijk. Ik had het uh, nog niet verwacht, zeker weten. Uh, ja, ik had net 14 wedstrijden gespeeld en um, ja, het ging goed, maar het was al heel vroeg. Ja, en, ik ben blij dat ik erbij mocht zijn. Hoe heb je je daar opgesteld in die groep? Hoe gaat dat? Ik ben net een paar wedstrijden dat ik basis spelen bij Vitesse ben... en dan ineens kom ik daarom in. Hoe doe je dat dan? Ja, ik probeer hetzelfde te doen als ik altijd doe natuurlijk. Ik ben sowieso niet iemand die gelijk iedereen gaat aanspreken of dat soort dingen. Ik heb het rustig aangekeken en ik heb mijn best gedaan op de training. Was het leuk? Het was hartstikke leuk, zeker weten. Nee, ja, natuurlijk... Ik wil daar vaker bij zijn, ja. Ja, vaker bij zijn, hè. Want ja. uh, en als je er vaker bij bent, ja, iedereen kijkt natuurlijk naar van de zomer. Tuurlijk. Ja, dat, zou, uh, dat is misschien wel het ultieme doel, ja. ja. maar eerst daarvoor met Vitesse kampioen worden. Dat zou prachtig zijn, ja. <middels>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 you don't know what you got till it's gone. It be paradise and put up a funk in life. Hey farmer, farmer put away your DDT I don't care about spots on my apples leave me the birds and the bees please don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It be paradise and put up a funk Pay paradise to put up a fucking lie. One night.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 Crows Met Big Yellow Taxi bracht de tijd op. Bijna 11 minuten voor 11. Goeie paal, mooie goal. Er dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met FC Twente tegen de Goa Eagles. 3-1 werd het na een 1-0 ruststand door een doelpunt van Gutierrez. 2-0 werd het door Castanjos. 2-1 door Van der Linden uit een strafschop. En 3-1 door Tadic. NEC-Roda werd 4-3 na 0-2 ruststand. Hupperts en Nemeth zetten Roda op 0-2. Toen werd het 1-2 door Vermeil, 2-2 en 3-2 door Rex. 4-2 door Conboy en 4-3 door De Mouge. Spectaculair duel met in de tweede helft de wederopstanding van NEC. Maar volgens de aanvoerder van Roda, Art van Peppe... hadden de Limburgers dat ook aan zichzelf te wijten... ondanks die royale voorsprong berust. Rust. Nee, het kostte wel wat uh, pijn en moeite allemaal. En, uh, we scoorden twee uh, goede doelpunten... En, uh... Dus ja, je, je ziet wat op te verbrozen als je in de kleedkamer 2 naar voor staat uh, met zo'n eerste helft. Want, uh, dan ja, uh, dan denk ik dat je de tweede helft wel uit kan, uh, uit kan spelen en gewoon uh, stabiel, uh, stabiel kan proberen te zijn in ieder geval. Uh, ja, dat uh, lukt er nog geen minuut. Voor NEC was de achterstand de rust misschien wel een uitkomst. Het heerde de ploeg over een dood punt heen. Volgens de aanvoerder Rens Van Heiden is die veerkracht niet nieuw.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 Roda bouwde de eerste helft dus een 2-0 voorsprong op... maar wist hij na rust niet te behouden. Het leek erop dat de Limburgers er geen zin meer in hadden. Maar de trainer Ruud Brood ontkent dat. Nee, daar hebben we absoluut over gehad in de rust. Dat, er, dat het nog lang niet gestreden is en gespeeld is. En dat je wel op jacht moet gaan naar de 0-3.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 en het aantal kansen wat we hebben gecreëerd. Aadu Den Haag tegen RKC werd 1-2 na 0-1 ruststand. 0-1 en 0-2 door Andersen. 1-2 door Beugelsdijk. Sander Duits mist in de tweede helft nog een strafschop voor RKC. Dat was bij een 0-1 stand.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 voor ADO Den Haag was het duur puntenverlies. Bij een 1-8 stand stopte de keeper Coutinho een strafschop en hoopte trainer Maurice Stijn dat zijn ploeg daar kracht uit zou putten. Maar te vergeefs. Nee, uh, het, het spel uh, wat we de eerste helft konden spelen, dat uh, de tweede helft, uh, was dat, uh, ja, kregen we dat niet voor elkaar. Terwijl de het opdracht hetzelfde was. Ik denk ook dat we wat onrustig waren. Je bent dan toch tegen de klok aan het voetballen. Terwijl je toch uh, ja, moet blijven zoeken naar de opening. Iets te, ver, of iets te, te vroeg de lange bal spelen. Nou, ze hadden wel we wat kopkracht achterin. En, uh, ja, de, de, dat, dat hebben we de tweede helft niet goed gedaan. Man van de wedstrijd was Kenny Andersen. Maker van de beide RKC-treffers. En dus was, hij, uh, was aan hem te danken die broodnodige overwinning.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 Gisteren eindigde Pek in Heerenveen uh, in 1-2. Aan kop gaat Vitesse, 33 uit 16. FC Twente heeft er ook 33, maar dan uit 17. Ajax, 31 uit 16, is derde. Feyenoord, 27 uit 16, vierde. En Heerenveen vijfde met 26 uit 17. Dan onderin, vierde van onder Roda. 18 punten uit 17, de wels daaronder. RKC en ADO, die hebben er allebei 17 uit 17. Dan Cambuur, uh, met 16 uit 16. En dan nog N NEC 15 uit 17. En NEC heeft hiermee een record gevestigd. Nog nooit eerder had de nummer 18 van de Eredivisie... halverwege het seizoen zoveel punten. Het oude record was in handen van Elinkwijk in het seizoen 57-58. Morgenmiddag om half 1 is er nog Cambuur tegen Ajax. Om half 3 Feyenoord FC Groningen. Heracles tegen AZ. En Vitesse tegen NAC. En om half 5 FC Utrecht tegen PSV. Maar we gaan uh, toch nog even uh, terug naar die uh, overwinning van Twente op de Go Ahead Eagles. 3-1 werd het en Bas Stigler praat na met uh, Castanjos van Twente. Het was een curieuze goal. Was het Hens of was het buitenspel of was het allebei? Het is niet was het buitenspel. Ja. Geen buitenspel? Jawel, jawel. Oh. Wel, wel buitenspel. Ja, ja. En ook nog Hens? En ook nog Hens. Maar die tellen ook. Nou ja, dat is de vraag. Meestal niet hoor. Meestal niet, maar nu wel. Dus uh, de gelukkigste van het seizoen? Ja, denk het wel, ja. ja. En een belangrijke, want de 2-1 en eigenlijk een beetje het moment dat jullie de wedstrijd echt naar je toe trokken. Ja, klopt. Maar uh, twee minuten later kregen we een penalty tegen. En uh, ja, uiteindelijk was het toch wel een belangrijke. Maar uh, daarna maakte Tadic ook een uh, ja, fantastisch doelpunt. Het loopt allemaal heel goed af. In de tweede helft zijn jullie veruit beter dan de tegenstander Maar de eerste 20 minuten. Hebben jullie wel de bal, maar zijn de kansen eigenlijk aan de andere kant? Ja, in het begin is het een beetje doorkomen. Het is lastig, uh, hun zakken in en uh, wij moeten het spel maken. En uh, ja, we kwamen er niet echt, echt doorheen met uh, echt uh, goede combinaties. Tot aan 25 meter van hun goal kwamen we, uh, ja, hadden we veel de bal. Maar daarna ontbrak het aan uh, ja, bezetting voor de goal of iets anders. En heb je een verklaring dat het in de tweede helft makkelijker gaat? Heeft dat ermee te maken dat zij wat meer moeten komen? Dat ook en uh, hun moeten ook komen, hun willen ook uh, een resultaat. En uh, ja, daarna gingen we er goed, uh, hielden we goed de bal in de ploeg. En uh, ging dan op tien spelen en uh, ja, gingen we wat meer lopen. En uh, via de flanken kwamen we er doorheen. Wie staat er bovenaan nu? Ik denk niet. <laughs> wij toch? En niemand heeft het hier over een titel, hè? want dat mag je hier geloof ik niet zeggen. En daar willen we het niet over hebben, maar jullie doen toch gewoon mee? Ja, we willen het liefst einde van de rit willen ook gewoon kampioen worden. Maar ja, het is nog een lange weg en uh, ja, er komt nog een lastige wedstrijd volgende week. Ja, dat is RKC uit. De eerste van de competitie was RKC Thuis en dat bleef geloof ik 0-0, Klopt, ja. Dus uh, dat wordt een lastige wedstrijd. En uh, ja, we moeten het weer, uh, zoals, van, als, zoals vandaag in de tweede half... gewoon uh, de arbeid en het uh, voetbal en het vermogen van ons weer uh, opbrengen. Lucas Tanjos zei dat tegen Bas Tiggeler. Hij maakte dus hens en het was buitenspel de tweede goal. Maar hij telde wel want het werd niet, niet, niet gezien door de scheidsrechter. Uh, uiteindelijk werd het dus 3-1 voor FC Twente. Andere uitslagen, NEC Roda 4-3, ADO RKC 1-2. Dat was uh, wat er vanavond gebeurde. Uh, in Engeland uh, werd er weer een trainer ontslagen... die van West Bromwich Albion, manager, uh, Steve Clark... vanwege de slechte resultaten van de laatste tien wedstrijden... werd er maar eentje gewonnen. Straks kunt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Tussen 11 en 12, Max van Wezel doet de presentatie. En morgenmiddag is langs de lijnen weer om 2 uur... met Henry Schut en Hugo Borst met vijf wedstrijden in de Eredivisie. De Europese kampioenschappen baan zwemmen in Denemarken. Tot dan.